Vanaf de woning van mevrouw Donker Corselius, in de Arend Janszoon-Ernstraat, liepen ze naar hun aan de rand van het trottoir geparkeerde golf. Het sneeuwde. Grote, natte vlokken smolten op hun wangen. Fledder springte vooruit en ontsloot de portieren. De kok volgde traag. Midden op het trottoir bleef hij staan en keek omhoog. De sneeuwvlokken dansten in het licht van de straatlantaarns. De oude rechercheur wreef met zijn rug van zijn hand het water van zijn gezicht. O land van mest en mist, declameerde hij. En als er geen vuile, koude regen is, dan is er sneeuw. Voorzichtig liep hij verder naar de golf en stapte in. Fletter keek hem van opzij aan. Wat was je aan het doen? De kok grijnsde. Ik citeerde de Genestet. Petrus Augustus de Genestet. Een Nederlandse dichter uit de 19e eeuw. Een eeuw waarin men in intellectuele kringen nog oprecht in de vooruitgang van de mensheid geloofde. Het klonk wat bitter. Fledder glimlachte. Daar geloof jij niet meer in? De kok staarde met een melancholieke blik voor zich uit. Om dat geloof te behouden, sprak hij peinzend, had ik een ander beroep moeten kiezen. Fledder startte de motor van de golf en reed van het trottoir weg. De kok keek naar de sneeuw, die aan het wegdek kleefde. Uw klimmerig klimaat, sprak hij met stemverheffing, maakt mij het bloed in de aderen tot modder. Ik heb geen lied, geen honger, vreugd nog vree. Trek overschoenen aan, gewijde grond der vaderen. Gij, niet op mijn verzoek, ontwoekert aan de zee. Fledder grinnikte, ook van de genestet? Ja, Fledder schudde afkeurend zijn hoofd, die man moet van chagrijn zijn gestorven. De kok zuchtte. Hij stierf heel jong, nog geen 32 jaar oud. Een tijdlang reden ze zwijgend voort. Fledder duimde over zijn schouder. Bij ons vorige bezoek aan mevrouw Donker-Corselius lag in het mandje op die malle bijzettafel een breiwerkje met vier pennen. Nu waren het er maar drie. De kok blikte bewonderend op zij. —Dat heb je heel goed opgemerkt, sprak hij prijzend. Maar het zegt niet veel... Er zijn breiwerkjes die men met vier en breiwerkjes die men met drie pennen opzet. En ik heb vroeger mijn zuster wel eens een broddelap met twee pennen zien breien. Fledder gniffelde. Mevrouw Donker Corserius hoeft dus geen breinaald kwijt te zijn, Bijvoorbeeld in de rug van haar man. De kok schudde zijn hoofd. Vrouwen die veel breien, legde hij uit, hebben een naaldekoker met een keur van breinaalden, in allerlei fatsoenen, grote, kleine, dikke, er zijn er zelfs van plastic. Fladder lachte. —Je bent goed op de hoogte, sneerde hij. Heb jij een breikursus gevolgd? De kok knoopte zijn regenjas los en plukte aan de pullover, die zijn vrouw hem dwong te dragen, zolang er een R in de maand was. Al vanaf onze verloving breidt mijn vrouw pullovers en truien voor me. Ik heb een kast vol. Fladder duimde opnieuw over zijn schouder. Kunnen we mevrouw Donker Corselius van onze lijst van verdachten schrappen? De kok schudde zijn hoofd. Ik schrap niemand. Dat klavertje vier zit mij dwars. Haar man en Philip de Lent hadden dezelfde tatoeage op hun rechteronderarm, Maar mevrouw Donker Corselius zegt Philip de Lent niet te kennen. Dat kan toch? De koch trok een bedenkelijk gezicht. Volgens mij moet er, op de een of andere manier, een relatie zijn. Een rode draad lopen tussen Karel Marinus Donker Corselius en Philip de Lent. Beide zijn op dezelfde wijze vermoord en beide hebben dezelfde tatoeage. Dat kan geen toeval zijn. Fledder haalde even zijn beide handen van het stuur. Hoe vinden we die rode draad? De kok wreef zich achter in zijn nek. We kunnen aan Creece de Lent vragen of zij iets meer weet van de tatoeage op de arm van haar man. We hebben er met haar nog niet over gesproken. Er verscheen een weemoedige glimlach op het gezicht van de oude speurder. Het is jammer dat tatoe Peter niet meer leeft, anders hadden wij aan hem kunnen vragen hoe vaak en bij wie hij een klavertje vier heeft getatoeëerd. Fladder reed vanaf de munt naar het damrak en daarna rechts de oude brug steeg in. De kok drukte zich omhoog. —Wat ga je doen? De jonge rechercheur keek hem verwonderd aan. De golf op de steiger zetten. De kok stak afwerend zijn hand op. —Laat mij er dan maar eerst uit. —Waarom? De kok wees voor zich uit. Met die sneeuw is de steiger spek glad. Ik voel in dit jaargetijde weinig voor een duik in het water van het damrak. Fledder bracht de golfgnuifend tot stilstand en gaf de kok gelegenheid om uit te stappen. Daarna reed hij voorzichtig verder. De kok wachtte tot de jonge rechercheur van de steiger terugkwam. Hij wees voor zich uit naar het witte sneeuwtapijt, zacht glinsterend in het licht van een waterig zonnetje. Weet je waar kille weer goed voor is? Geen idee, de kok grijnste, de warmte van een koenjakkie. Smalle Louietje keek van de kok naar Fledder en terug. Hij blikte op zijn horloge. Zo vroeg, riep hij verbaasd, heb ik jullie nog nooit mijn etablissement binnen zien zeilen. De kok glimlachte. Als het buiten sneeuwt, ben ik altijd bang om verkouden te worden. Smalle Louietje knikte begrijpend. Een goed glas cognac als middel tegen ziekte en ongemak. De kok grinnikte. Precies, zoiets als Harlemer olie, maar wel veel prettiger om in te nemen. Smalle Louisje vatte drie diepbolle glazen, dook onder de tapkast en pakte de fles Napoleon. Toen de tengere caféhouder had ingeschonken, keek hij op. Ik las dat bericht van zijn vermissing een paar dagen geleden in de krant. is hij al boven water? Je bedoelt onze officier van justitie, meester Donker Corselius? Ja, de kok knikte met een ernstig gezicht. Hij is inderdaad boven water, sprak hij cynisch. We hebben hem vannacht uit de Brouwersgracht gevist. «Vermoord?» De kok nam een slok van zijn cognac. «Een breinaald in zijn rug. Smalle loewietje fronste zijn wenkbrauwen. Een breinaald?» De kok knikte. «Meester Donker Corselius was de tweede,» antwoordde hij somber. «Een paar dagen daarvoor hadden we al een man uit de brouwersgracht gevist, ook met een breinaald in zijn rug. Vreemd?» De kok ademde diep. «Misschien heb je wel eens van hem gehoord. Ene Philip Talent. Smalle Louwietje grijnsde. Een bekende naam voor de buurt, meester Philip Talent, advocaat van kwade zaken, hij heeft zijn kantoor op de keizergracht. De kok keek hem schattend aan. Ik wist niet, sprak hij onzeker, dat die Philip Talent zo bekend was. Smalle Louwietje knikte. Hij heeft dikwijls klanditie van mijn etablissement verdedigd. En met succes. Door blunders bij justitie grossierde hij in vrijspraken. Daar adverteerde hij ook mee. Een handige jongen. Smalle Louietje snoof, toch niet zo handig om zelf in leven te blijven. De caféhouder trok zijn schouders iets op. Het verbaast me eerlijk gezegd niet, dat ze hem te grazen hebben genomen. Volgens de jongens was Philip Talent zelf ook voor alles in. De kok hield zijn hoofd iets schuin. Moord? Smalle Louwietje schudde zijn hoofd. Niet zelf, natuurlijk. Dergelijke lieden maken hun handen niet vuil, maar hij bemiddelde. In zaken moord? Smalle Louwietje knikte. De tengere caféhouder keek schichtig om zich heen. Daarna boog hij zich iets voorover. De naam Philip de Lent werd ook genoemd in de geruchten over een op handen zijnde executie van die meester Donker Corselius. De kok liet van verbazing bijna zijn cognacglas uit zijn handen vallen. — Je bedoelt, sprak hij fluisterend met ingehouden spanning, dat Philip de Lent op zoek was naar een moordenaar voor Donker Corselius? Smalle Lubietje maakte een verontschuldigend gebaar. — Van horen zeggen. In zijn stem trilde iets van wanhoop. Als sommige jongens een paar borrels op hebben, dan willen ze nog wel eens praten. De kok dronk zijn glas in één teug leeg en zette het terug op de tapkast. Ik ben geschrokken, Louis. Schenk nog eens in. De tengere caféhouder nam opnieuw de fles cognac Napoleon ter hand. Ik kan de namen van die jongens natuurlijk niet geven, de kok. Dat moet je begrijpen. Het is mijn clandestie. daar leef ik van. Bovendien, ondanks mijn relatie met jou... Ik heb de naam geen versliegeraar te zijn, en dat wil ik zo graag houden. De oude regisseur keek toe hoe smalle Louisje inschonk. Heb ik jou om de namen van de jongens gevraagd? vroeg hij verongelijkt. Smalle Louisje keek hem met zijn muis een trouwhartig aan. Er gebeurt hier wel het een en ander in de buurt. Daar heb ik geen problemen mee. Maar moord, moord is een smerige zaak, en als ik je daarbij kan helpen, dan zal ik dat niet later. De kok schonk de caféhouder een milde glimlach. Daar reken ik ook op. De oude rechercheur nam een slok van zijn cognac. De mortuis nil nisi bene. Wat betekent dat? De kok grinnikte. De mortuis nil nisi bene. Latijn voor over de doden niets dan goed. De grijze speurder schoof zijn onderlip iets vooruit. Wat kun je me nog meer vertellen over Philip de Lent? Wat wil je weten? De kok spreidde zijn handen. Waar hij wel eens kwam, met wie hij omging, vrouwen in zijn leven. Smalle Louietje zwaaide in de richting van het raam van zijn etablissement. Hij werd hier wel eens gezien in zo'n gore sekstent op de gracht, samen met zijn boezemvriend. Boezemvriend? Smalle Louietje knikte. Ralf van Surtven? De kok keek hem niet begrijpend aan. Wat is dat voor een vent? Smalle Louietje stak zijn rechterhand omhoog en maakte een schuifbeweging tussen duim en wijsvinger. Een snelle jongen, zeggen ze. Een jongen van Poen. Hij schijnt een belangrijke functie te hebben bij Holland Electronics aan de Vijzelgracht. Het begon al te schemeren toen de kok en Fledder het gezellige etablissement van smalle Louietje verlieten. Het sneeuwde niet meer. Het witte sneeuwtapijt was verworden tot een laag, vieze, bruine drap. Het seksbedrijf begon langzaam op gang te komen. De meeste etalages waren al bezet en het leger van behoeftigen trok hunkerend voorbij. De kok kende vrijwel elk hoertje uit de buurt, sommige al heel lang. Hij had ze jong en fris op de wallen zien komen en door de jaren heen zien verleppen. De beide rechercheurs slenterden via de oude kennissteeg naar het oude kerksplein en van daar via de enge kerksteeg naar de warmoestraat. Vladder blikte op zij. Het laat zich raden, sprak hij grimmig, in wiens opdracht Philip de Lent naar een moordenaar voor donker Corselius zocht. De kok knikte: Bendeleider Peter Gramsma. Maar dat zullen we waarschijnlijk nooit kunnen bewijzen. Doen we nog wat aan Annette van het sticht? De kok drukte met zijn wijsvinger zijn hoedje iets omhoog. We zouden het hoofd van het parket moeten inlichten en hem moeten adviseren haar in het oog te houden. Maar ik heb niet zulke beste relaties met justitie. Het lijkt mij het beste om commissaris Buitendam in te schakelen. Vledder gniffelde. Het valt me mee dat hij nog niet aan ons heeft gevraagd of wij de moordenaar van de officier van justitie al op het spoor zijn. Oh, dat komt nog. Het gezicht van Fledder betrok. Ik zal straks nog eens met hoofdinspecteur Karperhof van de Narcotica Brigade bellen. Vragen wat hij van de moord op Donker Corselius denkt. De kok plukte aan het puntje van zijn neus. Dat kan een leuk gesprek worden. Misschien is het beter dat we even naar hem toe gaan. Dan kunnen we hem vertellen van ons bezoek aan Peter Gramsma en onze verdenkingen ten aanzien van secretaresse Annette van het sticht. Ik neem aan dat hoofdinspecteur Karperhof haar kent. Fledder schudde zijn hoofd. —Ik kom niet graag aan het hoofdbureau. De kok maakte een grimas. —We kunnen moeilijk een hoofdinspecteur die dienst doet aan het hoofdbureau aan de Warmoestraat ontbieden. Fledder bromde, maar zweeg verder. Toen ze de hal van het politiebureau binnenstapte, wenkte Jan Kusters hen met een kromme vinger. De wachtcommandant kwam van achter zijn bureau vandaan en reikte Fledder een grote bruine envelop. —Voor jou is net gebracht. Fledder nam de enveloppe aan en las hard op de afzender. Ronald Andrews, secretaris van de Amstelveense Cricket Club. De jonge rechercheur draaide zich naar de kok. Ik heb nog steeds geen mensen gevonden die het lijk van Philip de Lent kunnen en willen identificeren. Ik heb een ledenlijst van de Cricket Club opgevraagd. De kok knikte. slim van je. Misschien staan er mensen op die lijst die wel bereid zijn. Ze liepen aan de balie voorbij en bestegen de twee stenen trappen naar de grote recherchekamer. Fladder ging met de enveloppen aan zijn bureau zitten. Ook de kok nam achter zijn bureau plaats. Zullen we vanavond nog op zoek gaan naar de boezemvriend van Philip Talent? Fladder scheurde de enveloppen open. Die snelle, rijke, Ralf van Zutphen? De kok knikte. Hij zal wel ergens in het telefoonboek staan. Anders bellen we iemand van Holland Electronics. Die zullen wel weten waar we hem kunnen bereiken. Fladder reageerde niet. Gespannen gleed de blik van de jonge regisseur over de lijst met namen. Met een wit vertrokken gezicht keek hij op. Hier staan ze, riep hij schor. Wie? Karel Marinus Donker Corselius, Philip de Lent en Ralf van Zutphen, alle drie lid van de Amstelveense cricketclub.